8 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het gaat mensen niet langer oproepen om geld op een spaarrekening te zetten. De mens is niet gemaakt om te sparen, zegt het instituut. We zijn gericht op het nu, zegt het Nibud. En verleidingen op korte termijn zijn moeilijk te weerstaan. Dat betekent niet dat mensen geen geld meer achter de hand moeten hebben... maar het Nibud wil dat er vaker automatisch wordt gespaard. Als er twijfel is over een geval van euthanasie... moet de Hoge Raad er achteraf een oordeel over kunnen geven. Dat vindt voorzitter Koonstam van de toetsingscommissie. In Nieuwsuur zei hij dat het niet zijn bedoeling is... om artsen alsnog te vervolgen... maar hij wil de regels van de euthanasiewet duidelijker krijgen. Het gaat dan vooral om ingewikkelde zaken... waarbij de patiënt niet terminaal ziek is, maar bijvoorbeeld zwaar dement. Zo'n 950.000 buitenlandse toeristen zullen het paasweekend in Nederland gaan doorbrengen. Volgens toerismebureau NBTC zijn dat er 100.000 meer dan vorig jaar. Daarnaast gaan zo'n 300.000 Nederlanders op vakantie in eigen land. Veel toeristen zullen komend weekend naar de kust en de bollenstreek gaan. En ook musea kunnen veel bezoekers verwachten. Rusland heeft zoals verwacht een veto uitgesproken... over een VN-resolutie over de gifgasaanval in Syrië. De Russen weigeren het een gifgasaanval te noemen... En zeggen dat president Assad helemaal geen chemische wapens meer heeft. De resolutie werd de aanval scherp veroordeeld en werd het regime in Syrië opgeroepen mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek. Alle passagiers van de vlucht van United Airlines, waarbij een man uit het toestel werd gesleept, krijgen hun geld terug. De reizigers mogen kiezen of ze het geld contant als reistegoed of in Airmails willen hebben. Zondag werd op het vliegveld van Chicago een passagier met geweld uit het vliegtuig gezet. Het toestel was overboekt en de man weigerde uit te stappen. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar vandaag af. Het wordt zo'n 11 graden, vooral in het noorden kan een bui vallen.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 Dat is uh, goed om te weten, ook voor uh, de luisteraars, dat je daar uh, uh, die scheiding goed hebt aangebracht.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 Beschrijft als mini vanaf het begin. Wat mij ook. Um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 Ja. Maar het scheelt dat je moeder, dat is toch wel aardig om maar even te vermelden,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 van een meisje van tien jaar het boek is uh, ik heb er heel snel even doorgebouwd heel leuk om uh, te lezen er staan weetjes in ja, uh, mooi gedaan. Uh, er staan uh, mooie foto's in ja. leuke verhalen over hoe en hoe en wat ja. en dat is te verkrijgen bij bol.com uh, uh, zijn er nog ja. meer uh, ingangen om te krijgen? Ja via Blikveld uitgevers dat is de uitgeverij. Blikveld uitgevers en, en bol.com ja. het is zeer de moeite waard bedankt voor je komst en voor je uitleg u ook dat u er was en uh, als je weer gaat graven dan spreken we graag met je oké okay. Ja, dank u wel. Hey, bedankt. Ja, ja. bedankt. Bedankt. Bedankt. En ik kan niet Wil nog remember the taste of mijn liefde? Wil nog steeds van je Wil Baby When my hair's all but gone and my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way mm -hmm. I know you will still love me the same Van Lisa in Egypte zit tegenover ons uh, Mirte Bartling. Welkom. Dankjewel. Uh, jij bent eventmanager bij de Champion en de Champion uh, doet de circuit. We hebben al eens geprobeerd om daar een andere naam aan te geven, maar het hele weekend valt toch onder de noemer circuit. Het heeft vorig jaar heel even Sportfeest at Zandvoort geheeten, maar dat zegt waarschijnlijk niemand wat. En als je circuit zegt, oh ja, die wandelaars en die fietsers. Inmiddels uh, zijn we uitgegroeid met de Squiren tot een compleet weekend evenement. Uh, jij zit uh, veel in het dorp. Jij doet de, de finish. Ja, de finish van de 30 van Zandvoort, het wandelevenement. En zelf ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van de omloop van Zandvoort, de fietsers. De hele organisatie of ook de finish? De hele organisatie van de, okay. 30 van, van de omloop van Zandvoort, ja.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 Ja. Komen, want wij moesten natuurlijk inkopen doen. Ja. En we hielden er ook niet zoveel over. Dus we kunnen toch wel zeggen dat er eh, ja. ruim dus 7000 gelopen hebben. Ja, klopt. Ja, 73. Check je dat achteraf eigenlijk? Ja, ja, nou we, we checken natuurlijk uh, het aantal deelnemers. We hebben altijd een, een voorinschrijving, dus we vragen altijd deelnemers zich, zich in te schrijven. Uh, we hebben geen na-inschrijving bij het wandelen, maar um, aan de hand van ook natuurlijk de materialen die wij overhouden, kunnen wij ook wel heel goed... een in inschatting maken. Wat ook de opkomst is geweest. En ook de opkomst, de opkomst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 Van restauranten, ja, dat was helaas wat minder dit jaar, maar dat kan uh, groeien. Ja. Um, dat was de fiets. Ja. Dan gaan we naar de loop.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 die alles zo goed mogelijk in goede banen begeleiden. Dat, uh, het gaat volgens mij heel goed naast elkaar. Het ja. kan elkaar juist alleen maar versterken. Ja? Ik loop dat dan ook een beetje rond. En dan, uh, dan praat ik wel eens met jullie vrijwilligers. En dan hoor ik, morgen ben ik er weer. Maar dan ga ja? ik op het circuit. Ja?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 Gert-Jan uh, Gert die bedoelt eigenlijk nog een evenement erbij, maar ik wil ja? het terug naar het evenement zelf. Ja, okay. En je geeft hem zelf al een beetje aan. Het was zaterdag een complete drukte op de boulevard, omdat er auto's kwijt moesten. Dat heb je zondag ook. Ja. Denken jullie aan een maximum?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 Al heel erg lang uh, stilgestaan of vastgestaan. Uh... Ik zag nog mensen hardlopend vanaf het station uh, uh, langs strijden, rennen, omdat ze nog moesten uh, starten. Ja.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 Bedankt. Well. We <laughs>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 Is gestoten, geen vals sentiment of de.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 Ja, het zijn een heleboel afkortingen. Ik heb net gezegd, ik heb naar die filmpjes gekeken. Ja. En ik weet inmiddels wat R.I.B.W. betekent. Maar wat betekent het eigenlijk? R.I.B.W. staat voor regionaal instelling beschermd wonen. En werkt dat de lading nog, die... Uh, die uh, nou, steeds minder. Um, uh, wat, wat de R.I.B.W. doet is uh, mensen begeleiden... Um, met een psychiatrische en psychosociale kwetsbaarheid... om um, ja, hun leven weer op te pakken in die zin...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 Is dat van ik begrijp pluspunt heeft ook zo'n soort project met de eenzame? Ja.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 net mensen over om te denken, oh, als ik daar uh, vrijwilligerswerk ga doen, dan kom ik, uh, ik misschien ik maar... ja. okay. Bedankt. Die, uh, die filmpjes, hè, worden die door veel mensen bekeken? Want uh, het is ook...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 leuke filmpjes. Je kijkt er met plezier naar. Het is niet al te lang, zeg maar. Maar je krijgt wel een goed beeld van de situatie. En de mensen die erover praten, die praten ook met een zekere passie. Ja. Dus die verkopen, zeg maar, het doel op een goede manier. Ja, precies. Dat is een Ik vond beetje het wel leuk om te zien. Ik heb een stuk vier van die filmpjes bekeken. Oh, leuk. Dus de, nieuwe, de nieuwe manier van communicatie ja. is, uh, is internet. Is dus daar spelen jullie goed op in. Dank. Nou, is wel zo dat uh, de nieuwe manier van communiceren eigenlijk door veel jongeren uitgedaan wordt. En dat de ouderen, Gert Jansen leeftijd, die kijkt dat <laughs> de.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 Nou, als je, als je, uh, Die hebben een goede ambassadeur ook hè, he, Toranje vond je. Absoluut. Absoluut. Als je uh, naar de getallen kijkt. Ja.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 Esther, bedankt voor uh, je uitleg over maatjes en dat je nog wel mensen nodig hebt. Graag mensen die uh, uh, willen, bellen jou op. Ja. En uh, misschien is er nog via Pluspunt ook nog bij terecht kunnen komen ja, als kan het zo vergeten zijn. Ja. Dat is ook een organisatie die veel doorspeelt naar jullie. Nee hoor, we willen ook uh, elke week in Pluspunt actief zijn. Dus uh, via Pluspunt is helemaal perfect. Oké, okay, nou we weten voorlopig genoeg. Ja. Graag Dank graag voor je komst. Ja, bedankt, jullie.